De vrouw kwam met de schrik vrij en kon zelfstandig uit de auto klimmen. Ook de baby bleef ongedeerd. De vrouw is volgens RTV Utrecht na een blaastest aangehouden door de politie. De ruzie tussen Groot-Brittannië en Spanje over Gibraltar lijkt weer op te laaien. De Britse regering beschuldigt Madrid van schending van de Britse soevereiniteit over Gibraltar. Vandaag zouden schepen van de Spaanse overheid verschillende keren... de Britse territoriale wateren zijn binnengedrongen. Vermoedelijk maakten ze jacht op drugsbendes. De Britse regering noemt de schending van de soevereiniteit... onaanvaardbaar en illegaal. Gibraltar is een schiereilandje aan de Spaanse zuidkust... dat al drie eeuwen Brits is. Spanje maakt er ook aanspraak op. Maar een voorstel tot gezamenlijke soevereiniteit werd in 2002... door de inwoners van Gibraltar met overweldigende meerderheid verworpen.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 is de zomer van ZFM, met, met nu, Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1102 hier op ZFM Zandvoort. We gaan weer beginnen aan een uurtje muziek. We beginnen met uh, Daydream Allee van even kijken hoe heet de beste van Holland Philips. Ja, en met die meneer of mevrouw met die hele het bijzondere naam. Het zal wel een meneer zijn. Volgende aflevering weer staat bol van de nieuwe werkjes. We gaan weer vier cd's, uh, nieuwe cd's voor jullie klaar. Dus in afwachting daarvan uh, eerst maar eens dit uur. Veel luisterplezier bij peacefulradio.eu. Hadi sajeh, Ashab al bejla. Hadi